allemaal. We gaan het vandaag hebben over Rootkits en de gevaren die zij met zich meebrengen. Eerst verklaren we wat Rootkits zijn en waarom ze zo populair worden. Vervolgens hebben we het over de verschillende doelen die ermee bereikt kunnen worden. Dan zetten we ook de twee meest courante soorten Rootkits naast elkaar en geven we een stappenplan hoe een Rootkit tot werking gebracht wordt. Tot slot gaan we het hebben over de strijd tegen Rootkits en waarom die zo moeizaam verloopt. Rootkits zijn een set software tools die ervoor zorgen dat je niet of moeilijk kunt zien dat je systeem is geïnfecteerd. Deze tools worden door een hacker of een derde persoon geïnstalleerd. Een hacker kan de rootkit gebruiken om belangrijke onderdelen van de computer te wijzigen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een tweede loginame en wachtwoord op de computer zetten, zodat ze achteraf terug toegang krijgen tot die computer. En zelf al gebruikt u een serieuze virusscanner, dan nog is het moeilijk te achterhalen of de computer al dan niet besmet is. De meeste viruscanners detecteren namelijk nog altijd geen rootkit, omdat dit stukje software zich heel goed verbergt in het systeem. Historisch gezien stamt het concept achter de rootkits uit de Unix-wereld, waar gemodificeerde versies van bepaalde systeemcommando's ertoe bijdroegen de hoogste administratieve rechten, roots, voor het systeem te verkrijgen zonder sporen achter te laten. Waarom zijn ze nu zo moeilijk te detecteren? We bekijken twee situaties. Eerst bij een gezond systeem. Stel, je klikt op toepassing starten en laat ons nu als voorbeeld een antivirusprogramma nemen. Het programma zal nu info opvragen, waarna de kernel instructies geeft en dan zal het programma openen. Nu bij een besmet systeem ligt dit anders. Je klikt op het antivirusprogramma, het antivirusprogramma zal openen. En dan wijzigt de RootKit de info. Daarna gaat de kernel instructies geven. Waarna de RootKit opnieuw de instructies controleert en of wijzigt. Daarna zal de toepassing starten en nu zal je zien dat er geen problemen waren gedetecteerd. Waarom niet? Omdat de RootKit die er allemaal heeft uitgefilterd. Dus je zal geen foutmeldingen krijgen. In deze grafiek staan het aantal rootkit-aanvallen per jaar opgetekend. We halen deze gegevens uit een studie gemaakt door het antivirusprogramma Panda software. We starten voor het jaar 2003. Voor 2003 was er bijna geen sprake van rootkits. Er waren amper aanvallen bekend. In 2003 en 2004 waren het al iets meer, maar nog geen sprake van een echte plaag. Dan in 2005 vertienvoudigde het aantal naar 100 aanvallen per jaar. En nu, ik zeg nu want het artikel is van maart 2006, zijn het er al meer dan 200. De reden voor deze groei is dat er veel manieren zijn om deze rootkits in gebruik te nemen. Er zijn verschillende doelen die door middel van het gebruik van rootkits bekomen kunnen worden. Een daarvan is om de computer vatbaarder te maken voor aanvallen van buitenaf, zoals bijvoorbeeld virussen. Dat kunnen ze doen door de antivirus van de computer tegen te werken en zelfs helemaal uit te schakelen. Een ander doel is om belangrijke informatie van de gebruiker te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld usernames, paswoorden of zelfs creditcardnummers. De rootkit gebruikt daarvoor verschillende technieken. Phishing vraagt inloggegevens van de gebruiker op om ze zo te controleren, maar wanneer ze dan ingevoerd worden, worden ze naar de hacker doorgestuurd. Forming gaat de gebruiker naar nagebootse sites omleiden waar hun gegevens ook valselijk opgevraagd worden. Sniffers gaan netwerktraffic onderscheppen waaruit eventueel ook belangrijke gebruikersinfo kan gewonnen worden. Rootkits worden ook vaak gebruikt in combinatie met zombiecomputers. De hacker gaat rootkits installeren op enkele computers, de zogenaamde zombiecomputers. En van daaruit wordt dan een opdracht gegeven en uitgevoerd. Die opdracht kan bijvoorbeeld het verzenden van spam zijn, waarvoor zombiecomputers erg bekend staan. Maar liefst 50 tot 80% van alle spam wordt verstuurd door die zombiecomputers. Dat een Rootkit berokkent is zeker. Maar laat ons dat nu aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Stel dat de hacker binnendringt in jouw computer en een Rootkit installeert. Nu, wat zal die Rootkit doen? De Rootkit zal het programma wijzigen of vervangen. Welk programma laat ons nu als voorbeeld Windows Task Manager gebruiken. Nu de gebruiker zal een uh, anti-rootkit software gebruiken om een rootkit te directeren. Nu anti-rootkit software, daar komen we later nog op terug. En uh, doordat hij die rootkit heeft opgespoord, zal hij die ook kunnen verwijderen. Maar nu, ik had gezegd dat de rootkit een Windows Task Manager zal vervangen. Dus wanneer hij de rootkit verwijdert zal hij ook Windows Task Manager verwijderen. Dus zit de gebruiker zonder Windows Task Manager. Ook in commerciële toepassingen worden RootKits gebruikt. En we bespreken hier twee voorbeelden. Het bedrijf Sony wou ervoor zorgen dat cd's niet zomaar konden worden gekopieerd. Hiervoor gebruikten ze RootKits. Maar dit product had geen uninstaller meegekregen. Men kon dus de rootkit niet verwijderen. En deze rootkit kon dan eventueel zorgen dat de computer kwetsbaarder was. Gevolg was dat zij rechtelijk vervolgd zijn geweest. En het bedrijf Cymantec gebruikte een rootkit om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet per ongeluk een belangrijk bestand zou verwijderen. Dus deze bestanden werden zeer goed verborgen door de rootkit. Zo goed dat antivirusprogramma's zelf de bestanden niet meer konden onderzoeken. En zo kunnen hackers daar hun bestanden inzetten, want daar kunnen ze toch niet gecontroleerd worden. De twee meest curante soorten van Rootkits zijn de User Mode en de Kernel Level Rootkits. De User Modes zitten in het operating system en gaan specifieke geheugensegmenten bezetten. Ze vervangen bijvoorbeeld drivers, library files en dergelijke. Zij kunnen informatie over hun aanwezigheid onderscheppen, zodat er geen alarm afgaat en de Rootkit verder zijn werk kan doen. De kernel rootkits gaan nog een stapje verder. Zij nestelen zich in de kern van het operating system, waardoor ze een bredere toegang tot de computer krijgen. Zij kunnen trouwens ook niet alleen de informatie onderscheppen, maar ook de informatie vervalsen. Een bijkomend probleem is dat je ze enkel kan verwijderen door heel het operating opnieuw te installeren. Het integratieproces van de rootkit begint bij de hacker. Die moet binnenzien te geraken op de computer wat hij bijvoorbeeld kan doen door wachtwoorden te kraken of door middel van een Trojan Horse. Eens hij binnen is, kan hij de rootkit uploaden op de computer. Die zal dan zichzelf installeren. Naarmate hij zich installeert, zal hij zich in bepaalde bestanden en commando's nestelen of ze zelfs vervangen. Vanaf dan aan kan hij zijn werk doen. Hij gaat lopende processen lezen, informatie verkrijgen en beïnvloeden. Er bestaan verschillende manieren om rootkits te bestrijden. Sowieso moeten er betere security tools komen, bijvoorbeeld betere Anti-Rootkit software. Deze Anti-Rootkit software zal de rootkits opsporen en verwijderen. Ook kan er gekeken worden naar de Code Signature, kenmerkend voor de rootkits, en dit hangt nauw samen met het eerste voorbeeld. Nog een andere oplossing. Zo zijn het gedrag herkennen van Rootkits. Bijvoorbeeld, de aanwezigheid van een keylogger die in verbinding staat met de keyboard driver. Of, bijvoorbeeld, je weet dat Rootkits vaak systemcalls onderscheppen. Dus, wanneer je weet dat er een systemcall is onderschept, dan zou dat een aanwezigheid van een Rootkit kunnen zijn. Maar deze methode is niet foolproof, want bijvoorbeeld antivirusprogramma's, onderscheppen ook regelmatig systemcalls. Er worden steeds meer en betere rootkits gemaakt dus is er nood aan meer en betere anti-rootkit software. Natuurlijk geeft dit dan het probleem dat de hackers dat probleem weer omzeilen zodat er weer nieuwe anti-rootkit software moeten gemaakt worden enzovoort. Een oplossing zou zijn dat partijen zoals OS-ontwikkelaars, ISPs, gebruikers, allemaal zouden samenwerken om tot een goede oplossing te komen, maar dit is helaas nog toekomstwerk. Wij bedanken jullie voor jullie aandacht.